them be your guiding light.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 De Amerikaanse president Obama wil een ordelijke en democratische machtswisseling in Egypte. Hij heeft de situatie telefonisch besproken met onder andere de Britse premier Cameron... de Turkse premier Erdogan en de Saoedische koning Abdullah. De wereldleiders benadrukken de noodzaak van democratische hervormingen in Egypte. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft de betogers op het Tahrirplein in Cairo toegesproken... Ondanks de avondklok hebben daar vandaag weer tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er is geen weg terug, zei Al-Beradai. Morgen gaat de politie weer patrouilleren. Vrijdag nam het Egyptische leger in veel steden de taken van de politie over. Agenten zouden de opdracht hebben gekregen niet tegen demonstranten op te treden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlands in Egypte op... zich te registreren bij de ambassade in Cairo. In geval van nood kan de ambassade dan contact opnemen. Buitenlandse zaken verscherpte vanmiddag het reisadvies naar Egypte. Alle reizen naar het land worden afgeraden. Reisorganisaties gaan zo'n 3300 Nederlanders terughalen. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el Sheikh. Het calamiteitenfonds vergoedt extra kosten. In Barcelona is het laatste symbool weggehaald dat nog herinnerde aan het bewind van dictator Franco. Het standbeeld met de naam Victoria was in 1939 opgericht. De ere van de overwinning van het leger van Franco in de Spaanse burgeroorlog. In Spanje is een wet van kracht om alle symbolen van het Franco-tijdperk uit de openbare ruimte te halen. TV-kijkers en een jury hebben in Hilversum eensgezind het liedje gekozen waarmee de drie J's meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het nummer Je vecht nooit alleen kreeg de meeste stemmen. De drie Volendamse bandleden hebben het liedje zelf geschreven. Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in Düsseldorf. Het weer, vannacht vriest het 3 tot 6 graden, kans op mist. Morgenochtend eerst nog mistig. In de middag zonnige periode, de temperatuur is boven nul.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 Sich Beugen ich vor dir doch der größte schatz bleibt für die bestehen, die denk schon mit dir gehen ha, jetzt ist die Zeit.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 von der Geschichte Er ist der Anker in der Zeit Er ist der Ursprung Und Leiden, ewiges Leben nach in Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue.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 The living weights raises lifted on oh.